De Haan bij ons in de buurt, die was vanmorgen, vroeg duidelijk nog niet op de zomertijd afgesteld. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal, het is maandag 26 maart. En op deze dag in 1851 demonstreerde de Franse wetenschapper Leon Foucault met een slinger van 67 meter dat de aarde draait. Dat was toen, dit is nu, we beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Sophie, goedemorgen. goedemorgen. Bij confrontaties tussen de politie en demonstranten in Catalonië... zijn bijna 100 gewonden gevallen, onder wie 22 agenten. Zeker drie mensen zijn opgepakt. Er waren gisteren demonstraties na de aanhouding van separatistenleider Poets de Mond in Duitsland. Mogelijk wordt hij uitgeleverd aan Spanje, waar hij wordt gezocht voor rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld.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 Het weer dan. De ochtend start vooral in de noordelijke helft van het land koud. Met ook kans op wat mist. Eerst is het droog. Later op de dag wisselen zon, wolken en een lokale bui elkaar af. En het wordt een graad of negen. Bij de ANWB zit vanochtend Jolanda van der Velden. Ja, ik kijk even zo door de mist. Ja, ik zie je zitten, Jolanda. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, het is mistig. Eigenlijk een hele land heeft het verkeerde last van. Behalve in Limburg. Daar komt dus plaatselijk dichte mist voor. En door die mist is voorlopig in Noord-Holland... de spits op de A9 tussen Alkmaar en Uit. Geest afgesloten. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in Rusland, Siberië. Dodental door een brand in een winkelcentrum in de stad Kemerovo in Siberië. Het loopt snel op. Tot nu toe wordt een melding gemaakt van zeker 37 doden. Onder wie ook 11 kinderen. Contact met onze correspondent David-Jan Godfoy. David-Jan, naar verwachting uh, zal het daar niet bij blijven bij dat dodental. Nee, dat klopt. Er zijn nog 64 vermisten. Althans, volgens cijfers van eerder afgelopen nacht. Zojuist komt er een bericht binnen dat er 27 vermisten zijn. Hoe het ook zei, er komen zeker nog wel ja, enkele tientallen doden bij. Dat er zoveel onduidelijkheid is, dat komt...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 naar een handvol geld toeschuiven... om maar niet aan allerlei voorschriften te hoeven voldoen. Want dan wordt de bouw natuurlijk goedkoper als het niet hoeft. We horen David-Jan Godfans, onze correspondent... over die brand in uh, Siberië, Rusland. Dan naar de Verenigde Staten. Want in Amerika is een paar uur geleden... het langverwachte interview uitgezonden... met die pornoactrice Stormy Daniels. Dat uh, ging dan over haar vermeende seksuele contacten... met de huidige president van de Verenigde Staten, Donald Trump. En dat interview dat begon zo. This is porn star Stormy Daniels' only television interview about her alleged relationship with President Trump. What makes this more than just a tabloid scandal involving sex and threats? Just before the election, Daniels was paid hush money by Mr. Trump's lawyer. And as you'll hear, that may have legal and political implications for the president. The president watches 60 Minutes. If he's watching tonight, what would you say to him? He knows I'm telling the truth. Ja, de tikkende tijdbom. Zo lijkt het voor Donald Trump. Want dit kan voor de president wel gevolgen hebben natuurlijk. Stormy Daniels zegt seks te hebben gehad met hem. Maar het grote nieuws is eerder dat ze zwijggeld heeft ontvangen... om daar niet over te praten. Amerika-deskundige Victor Vlam heeft gekeken na dat interview... met heel veel Amerikanen. Victor, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, die... Ik kan zeggen dat dit een van de ik... weinige momenten is... dat ik de hele nacht naar een porno stier heb gekeken... en dat het toch allemaal voor werk was. Ja, ja, precies, ja. Dat is een goeie. Die Stormy Daniels die zegt dus dat uh, Trump uh, weet dat zij de waarheid spreekt. Hè? Dat, dat horen we net. Uh, hoe geloofwaardig was ze? Ik vond haar relatief gezien geloofwaardig. En dat zit erin dat ze een vrij gedetailleerde verklaring heeft gegeven... Uh, in dit interview. En ook in 2011 toen ze voor het eerst een interview over deze zaak heeft gegeven. En heel veel van de details daarin die komen overeen met wat andere vrouwen... die relaties hebben gehad met Trump hebben verteld. Maar ook dat de details die ze in het verleden vertelde in 2011... dat die komen overeen met wat we sindsdien te weten zijn gekomen over Trump. Uh, twee sprekende dingen. Uh, zij zei bijvoorbeeld het feit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 Andere vrouwen die seksuele relaties hebben gehad met Trump... die hebben gezegd dat Trump dezelfde dingen heeft gezegd. Dus dat ja, is dan iets wat het verhaal ietsje geloofwaardiger maakt. Het tweede is dat zij in 2011 in dat interview... wat ze erover gaf, voordat ze dat zwijgcontract tekende, wat ze ook weer herhaald heeft in dit interview... is dat ze zei dat Trump geobsedeerd is door haaien. Hij vindt ze doodeng, hij vindt ze gevaarlijk... en hij heeft haar zelfs uh, gevraagd om met hem... een documentaire over haaien te kijken. Nou, we weten dat ook sindsdien uh, dat Trump daar vaker over heeft gesproken... dat hij als grote bedrijf voor de mensheid ziet. Dus het feit dat ze al die details gewoon goed weet te vertellen en dat die ook uh, ja, best specifiek zijn, dat maakt het verhaal een stukje geloofwaardiger. Het enige punten wat nog een klein beetje in haar verhaal ontbrak en wat lastig was, was het feit dat zij heeft gezegd dat ze elkaar hebben ontmoet tijdens een golftoernooi in Lake Tahoe in 2006. En daarvan zegt een andere vrouw. Uh, vorige week op de Amerikaanse televisie... een playboy playmate bij de naam Karen McDougal. Dat lijkt mij een sterk verhaal, dat ze daar elkaar hebben ontmoet... en daar seks hebben gehad, want ik was toen met Trump. Uh, daarvan zegt zij nu uiteindelijk van... Uh, dit is niet een reactie per se daarop, maar zij zegt van... ik ben naar zijn kamer gegaan, ik heb daar diner met hem gehad... ik heb daar vervolgens één keer seks met hem gehad... daarna overigens ook nooit meer... Uh, maar ja, hey, dat sluit het verhaal van die andere vrouw niet uit. Met andere woorden, dat ene gat wat erin zit, is, is nog niet helemaal gedicht. Maar tegelijkertijd het is ook er niet strijdig mee. Dus in dat opzicht is het best een geloofwaardig verhaal. Laten we even luisteren naar die stormy Daniels. Wat zij zegt over die ontmoeting dat ze dus seks had met Donald Trump. I had it coming for making a bad decision for going to someone's room alone. And I just heard the voice and I, well, you put in a bad situation and bad things happen. So, you deserve this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 Want je vreert voor je zekerheid. Ze denken dat je een opportuniteit zag. Ik denk dat ik het feit dat ik niet even negocieerd ben. Ik gewoon snel zei ja aan dit. Ja, zwijggeld dus. Ze vertelt waarom ze dat geld heeft geaccepteerd. En ze vertelt dus dat ze bedreigd is. Hoe ging dat dan?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 En nou ja, goed, dat kan grote gevolgen hebben voor de president. Ja. Nou goed, iedereen mag na het verhaal van deze actrice bepalen of het een stormy in een glas water was of niet. Victor <laughs> Vlam was dat, met zijn verhaal over dat interview vannacht bij 16 Minutes. NOS Radio 1 Journaal. Het is kwart over zes. Praten we nog even bij wat er bij ons op tv was.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 ik kon op dat moment weinig anders meer. Dus ik ben geholpen. Er worden jaarlijks zo'n 10.000 van dit soort operaties gedaan. En dat baart paradijs wel zorgen. Ik weet wel dat de afgelopen jaren uh, dat er, uh, de internist, uh, de chirurg, de diëtist... kritisch keek naar de patiënt. Ben je er wel naartoe? Vaak was er ook nog een psycholoog die erbij werd uh, gehaald. Uh, nu hoor ik en zie ik en lees ik... Uh, ook door ook allerlei commerciële partijen. Als je je bij ons meldt, dan kun je binnen twee weken liggen, liggen op de operatietafel. Nou, dat vind ik geen goede weg. In Zondag met Lubach aandacht voor de Chinese president Xi Jinping. Ondanks stemde het Chinese volkscongres voor een wijziging van de grondwet... waardoor Xi nu levenslang president kan blijven. En dat ging niet helemaal democratisch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 Bij ons beginnen politici te piepen als ze met Hitler worden vergeleken. Maar het ergste wat je in China kan overkomen is dus een godwinnie. Toch zijn de Nederlandse betrekkingen met China volgens Arjen Lubach nog nooit zo goed geweest. Kijk maar, in februari waren de koning en de koningin er op bezoek. Uh, vorig jaar kregen we als cadeautje twee reuzenpanda's van China. En onlangs schreef de telegraaf dat prinses Amalia voor twee jaar naar China gaat. Dat bleek totaal niet waar te zijn, maar toch! GELACH. Wie wel naar China gaat is uh, premier Rutte. Hij vertrekt over twee weken met een grote Nederlandse delegatie namelijk uh, Sigrid Kaag, Carola Schouten, Bruno Bruins en Stientje van Veldhoven. Klinkt als de line-up van het Tros Muziekfeest op het plein, maar... <lacht> We hebben het onderzocht en het bleek ons kabinet. Schoolmelk, schuifkaas en billenkoek. Allemaal onderwerpen die aan bod komen in het boek... Een boterham met tevredenheid over 100 jaar opvoeden in Nederland. Het werd geschreven door Marga Schiet. In Met het Oog op Morgen vertelde ze hoe kinderen vroeger werden gestraft. Nou, een voorbeeld van iemand die met een ijzige matte klopper... op het balkon in de kou werd geslagen als ze ongehoorzaam was. Ja. Daar kunnen we nu echt van rillen als je dat leest. Hè? Ja. Inderdaad. Dat was gisteravond op Radio tv. Nu mis Montreal. And 2009 Miss Montreal, San Hans en Seven Friends. Hier liggen ze, de ochtendkranten, dit zijn de voorpagina's. De 1,5 miljard euro die de komende vier jaar in het leger worden gestoken... zal de inzetbaarheid ervan niet vergroten. Zo meldt de Volkskrant op basis van de conceptversie van de Defensienota. Het grootste deel van het geld, 1,2 miljard euro... blijkt nodig te zijn voor het oplappen van verouderd materiaal... het aanvullen van het salaris van militairen... en het aannemen van ondersteunend personeel. Een extra buitenlandse missie zit er dan ook niet in. En Nederland haalt bovendien ook de NAVO-eis om 2 van het bruto... Binnenlands product aan defensie te besteden niet. Het percentage daalt de komende jaren zelfs ietsje... van 1,29 naar 1,26 procent. Het woonplezier van huurders holt zienderogen achteruit, zo schrijft de Telegraaf. Maar 15 procent van de huurders is nu tevreden met hoe ze wonen. Zo blijkt uit de woonindex van de ING. Daaruit blijkt ook dat het vertrouwen in de woningmarkt... in de eerste drie maanden van dit jaar is gedaald. Vooral huurders zijn somber. Ze vinden dat ze veel betalen, maar er weinig voor terugkrijgen. Ook blijkt dat bijna 75 procent van de starters wil kopen. Maar koopwoningen zijn voor veel van hen veel te duur. Mensen die wel een eigen woning bezitten... zijn wel tevreden, twee derde zegt in zijn of haar ideale huis te wonen. Trouw schrijft over de opkomst van een opvallend fenomeen... in gemeente, een zakencollege. Verschillende gemeenten zullen vandaag besluiten... om geen coalitieakkoord te gaan onderzoeken... maar te werken aan een akkoord waar zoveel mogelijk partijen... zich bij kunnen aansluiten. En de wethouders worden dan niet meer door de politieke partijen... naar voren geschoven, maar moeten zelf solliciteren. Of ze politiek actief zijn of in de gemeente wonen... dat is dan niet relevant. Dat dit fenomeen opkomt, komt volgens de krant... door de nieuw gekozen gemeenteraden die bestaan uit veel kleine fracties. In bijvoorbeeld Horen moeten 14 partijen 35 zetels met elkaar verdelen. En alle 230 medewerkers van het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland... gaan op cybercursus. Volgens de Leerwaarder Courant wil het OM... daarmee een sterkere vuist maken tegen computercriminaliteit. Niet altijd hebben OM-medewerkers genoeg kennis... van moderne wetsartikelen waarmee cybercrime kan worden aangepakt... zo vertelt officier van justitie Dirk ten Boer in de krant... Hij wil het aantal cybercrimezaken de komende jaren flink gaan opvoeren. Vorig jaar bracht het OM Noord-Nederland 22 van dit soort zaken voor de rechter, en dit jaar moeten dat er zeker 30 zijn. Zeven minuten voor half zeven is het. Cricket lijkt zo'n bedaarde, keurige sport, maar de werkelijkheid is heel anders. Er is volop fanatisme in het cricket. Zo ligt de Australische cricketploeg onder vuur... omdat de Aussies vals hebben gespeeld in een wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Het hele land is nu in rep en roer door deze kwestie... en u hoort daarover een reportage van onze correspondent Robert Portier.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 de out captains van het Australische cricketteam reageerden vernietigend. Really sad shocked, Stunned. But really I'm not trying to overdramatize this. Really emotional about this. This I'm I'm stunned and really saddened by and embarrassed. Australian cricket now and the integrity of Australian cricket is the laughing stock of the world world sport. Wat de zaak er niet beter opmaakt is dat Australiërs er zelf als de kippen bij zijn om anderen te bekritiseren als ze denken dat het niet eerlijk verloopt.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 Het bedrog van Australië zal de ploeg nog jaren en misschien decennia lang achtervolgen. Robert Portier was dat. Gisteravond stonden ze nog op het podium van Paradiso in Amsterdam. Calexico, de band uit Tucson, Arizona in de Verenigde Staten. En die band heeft door de jaren heen nogal wat personeelswisselingen ondergaan. Maar de rotsen in de branding zijn Joey Burns en John Convertino. Zij zijn de drijvende kracht van Calexico. Hun laatste album heet The Threat That Keeps Us... Uh, That Keeps Us... The Threat That Keeps Us. En daarvan hoort u nu het nummer Under The Wheels. I thought you were the one. The was was our... Wakker worden in een hotel, de Wekker Radio, toevallig op NPO Radio 1 stond. En ik uh, keihard roep dat het Under the Wheels is. Het is een heel ander nummer van uh, hun album. Uh, hoe dat allemaal technisch is gekomen. Ja, dat is een heel verhaal. Maar dit was niet het goede liedje. Het was wel de groep Calexico. Uh, maar dat andere nummer, wat eigenlijk uh, hartstikke leuk is. Under the Wheels, dat gaat u dan nog wel een keer horen. Het is nu één minuut over half zeven. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. Het dodental van de brand in een winkelcentrum in Siberië is opgelopen naar 48. En mogelijk loopt dat aantal nog verder op. Er worden nog 27 mensen vermist. De hulpdiensten hebben bepaalde delen van het winkelcentrum nog niet kunnen bereiken door rook en hitte in het gebouw. Militairen mogen weer in hun uniform over straat. Volgens het AD geeft minister Beideveld daar toestemming voor. In 2014 werd een verbod ingesteld waardoor militairen niet meer in hun uniform over straat mochten. Aanleiding daarvoor was een dreigement van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 In de VS heeft pornoactrice en stripper Stormy Daniels... een interview gegeven over haar affaire met Donald Trump. In 2006 zou ze een buitenechtelijke relatie met hem hebben gehad. Bewijs daarvoor gaf Daniels niet in het interview. Trump heeft de affaire altijd ontkend. Het weer dan. Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in heel het land... behalve in Limburg en op de Wadden. Later op de dag is het wisselvallig met zon, wolken en een enkele bui. En het wordt een graad of negen. Verkeersinformatie Jolanda van der Velden. Het is een normaal begin van de maandagochtendspits. Wel hebben we vanochtend te maken, je hoort het ook al bij het weerbericht... met eigenlijk plaatselijk dichte mist in een beetje het hele land. Een paar files steken er tussenuit qua vertraging inmiddels. Bijna 20 minuten op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen de afritten Vegel en Kerkdriel. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag Zuid en het knopend ketelplein. Ook 20 minuten vertraging. De linker eh, tunnelbuis van de Benelux tunnel is dicht. Een te hoge vrachtwagen heeft schade aan het plafond van de tunnel gereden. En in het zuiden van het land. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Tot slot. Daar staat een auto in brand. Tussen Afrit polder en Afrit nu 5 minuten vertraging. IEG introduceert Groener Gas.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 Vijf en half minuut over half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman is op staatsbezoek in Amerika. En daar neemt hij ruim de tijd voor. Want hij arriveerde al een week geleden in Amerika. En hij blijft er nog tot komend weekend. Correspondent voor het Midden-Oosten is Marcel van der Steen. Marcel, is Amerika zo belangrijk voor de Saoedische kroonprins? Jazeker. Nou, de Verenigde Staten zijn eigenlijk de belangrijkste bondgenoot van Saoedi-Arabië... in de westerse wereld. En dan gaat het over handel... Onder meer in olie, maar ook in wapens. De afgelopen dagen heeft de kroonprins onder meer een, een deal kunnen sluiten... over de koop van bijna 7000 anti-tankraketten, Onderdeel van een pakket van, de, van de 1 miljard dollar. Het gaat dan ook over onderhoud <coughs> aan tanks en helikopters. En Saudi-Arabië is een belangrijke militaire bondgenoot... ook voor de VS in het Midden-Oosten. Met namelijk een gezamenlijke vijand... Iran. Ja, die wordt door zowel Saudi-Arabië als de Verenigde Staten als het grote kwaad gezien. Ja, het is, het is de eeuwige strijd in de regio hè, tussen die twee grootmachten: het Soenitische Saudi-Arabië tegenover het Shiitische Iran. Beide landen willen uh, af van het nucleaire akkoord uit 2015, de Verenigde Staten en Saudi-Arabië, een akkoord dat gesloten is met Iran. Verwacht wordt dat het einde van het akkoord een, een, een nieuwe eigenlijk nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten zou kunnen ontketenen... met dan weer als belangrijkste factoren opnieuw Iran en Saoedi-Arabië aan beide kanten. Het is voor Amerika dus van heel groot belang om een goede relatie te houden... met de kroonprins, straks de nieuwe leider... en eigenlijk in feite nu al de nieuwe leider van Saoedi-Arabië. Die twee landen, Iran en saudi arabië zijn ook betrokken bij de strijd in Jemen. Daar woedt al drie jaar een burgeroorlog. Saoediërs bombarderen onafgebroken grote delen van Jemen. Er is veel internationale kritiek op. Hoe is dat eigenlijk in de Verenigde Staten? Wat vinden ze daar? Ja, zeker. En die oorlog komt ook in de hoofdstad Riyadh van saudi arabië steeds dichterbij. Gisteren nog werden zeven raketten afgevuurd... door houthi rebellen vanuit Jemen. Die zijn onderschept, maar door scherven... Uh, toch één dode en twee gewonden gevallen in saudi arabië dus. Maar die oorlog wordt vooral uitgevochten in Jemen zelf. Opnieuw door die twee grootmachten. Uh, aan de ene kant een coalitie onder leiding van saudi arabië onder meer met Amerikaanse en Britse wapens... en aan de andere kant rebellen met steun van Iran. Gisteren was het drie jaar geleden na het begin van de oorlog. Unicef luidt de noodklok, zegt een half miljoen kinderen... Op, uh, zijn op dit moment onder voet in Jemen. He, er is dus wel kritiek eigenlijk van verschillende kanten, ook binnen de Verenigde Staten. Maar toch wordt de strijd vooral gesteund, omdat het ook een strijd is tegen Iran. Ja. Jij noemde net al die wapen, uh, wapenaankopen. Is er zijn eigenlijk nog meer zaken waar ze, waar ze over praten als handelspartners? Nou, moment bin Salman die wil vooral steun en geld voor zijn ambitieuze plan de economie van Saoedi-Arabië te moderniseren. Uh, he, hij wil uh, het land minder afhankelijk maken van olie. Olie is nu nog waar de economie op drijft. Maar hij schetst eigenlijk een soort droombeeld van een moderne economie... met buitenlandse investeerders en bezoekers ook. Die gepaard gaat met een gematigde islam... in plaats van een vrij conservatieve leer nu. He, vrouwen mogen gaan autorijden straks vanaf juni kledingvoorschriften lijken te versoepelen. En er moeten bijvoorbeeld bioscopen komen in saudi arabië Maar daarnaast, en dat is ook heel belangrijk... zeker ook als we kijken naar een mogelijke nucleaire wapenwetloop... in het Midden-Oosten. Hij wil 16 kerncentrales bouwen, opnieuw met hulp van Amerika. En voor Amerika is het heel belangrijk om daar heel dichtbij betrokken te zijn. Zijn er eigenlijk ook nog zaken waar uh, Bin Salman en Trump het niet over eens zijn? Nou... Uh, de relatie met Israël is altijd heel uh, uh, ingewikkeld geweest. Zeker ook hè, als je kijkt naar de Palestijnse zaak, de Palestijnse kwestie. Um, het besluit om um, uh, Jeruzalem als hoofdstad van Israël te, te erkennen... om de ambassade, Amerikaanse, Amerikaanse ambassade daarheen te verplaatsen. Dat wordt veroordeeld door Saoedi-Arabië... maar tegelijkertijd zijn het eigenlijk hele milde woorden. Hij heeft... Uh, deze week tegen de Washington Post gezegd, het is een pijnlijke stap. Nou, dat zijn in het Midden-Oosten toch vrij, vrij milde woorden. De relatie tussen Saudi-Arabië en Israël wordt vooral achter de schermen hè, steeds beter. Maar we zien dat ook in kleine dingen, als bijvoorbeeld dat de Indi Indiase luchtvaartmaatschappij India Air sinds kort naar Israël mag vliegen over Saudi-Arabië. En dat zijn van die kleine dingen waar je aan je kan zien... dat die relatie tussen Israël en Saudi-Arabië iets verbetert. En dat is eigenlijk weer slecht nieuws voor de Palestijnen daar. Ja, correspondent voor het Midden-Oosten Marcel van der Steen hoort u. De bevolking van Servië die krimpt en daarom vindt de Servische regering... dat er meer kinderen moeten worden gemaakt. Vrouwen moeten ook eerder aan kinderen beginnen. De regering is daarom met een campagne begonnen... maar die valt niet bij iedereen even goed, ontdekte onze correspondent Mitra Nazar.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 Ik ga even de straat op. campagne de Boede, Wat vindt u van de campagne? De ik na wereld is deca. de is Nou, kinderen zijn toch het mooiste wat er bestaat, zegt, zegt deze gepensioneerde vrouw. Maar waarom zouden vrouwen hier tegen zijn? Vroeger hadden we meer kinderen en toen hadden vrouwen ook andere verplichtingen, maar ze klaagden er niet over.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 Srbija heeft al meer dan twee decennia negatieve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 Are you with us? Are you really with us? Ik praat met feminist en opiniemaker Adriana Sacharevich. De regering slaat de plank volledig mis met deze campagne, Vincent. People, especially women, as if there are no men in, in this picture all, uh, who are requested to, produce, to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 Reportage vanuit Servië was dat van onze correspondent Nitra, Mitra Nazar. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwsuit. Medicijnenfabrikant Novo Nordisk slaat in het FD alarm over de doorgeslagen nadruk op kosten in de zorg. Volgens de directeur van het bedrijf, dat veruit de grootste leverancier is van insuline in Nederland, blokkeren zorgverzekeraars verbetering van de gezondheidszorg. Onder druk van de verzekeraars krijgen diabetespatiënten vaak oudere medicijnen voorgeschreven, zo zegt ze, omdat die dan net iets goedkoper zijn dan moderne middelen. En dat terwijl nieuwe medicatie niet veel duurder is dan de oudere en bovendien efficiënter. Patiënten hoeven die insuline namelijk niet meer op een vast tijdstip in te spuiten. De ontvoerde peuter Insia komt voorlopig niet terug naar Nederland. Volgens de Telegraaf is de overdracht van het meisje... die morgen zou plaatsvinden, van de baan. Een door de vader ingesteld hoge beroep... tegen een eerder besluit van de rechtbank om het kind over te dragen... is vertraagd. En daar moet eerst op gewacht worden. En de moeder van het kind kan ook niet zelf naar India gaan... want tegen haar is een arrestatiebevel uitgevaardigd... op basis van een valse aangifte van de vader. En een spoedappel tegen die aangifte is nog niet behandeld. De radicale prediker Fawaz Jannait heeft de Rotterdamse burgemeester Abu Talib bestempeld als afvallige moslim. Experts maken zich daar zorgen over, zo schrijft de Telegraaf. Omdat zoiets in salafistische kringen eigenlijk neerkomt op een doodvonnis. De prediker gaat in een video op Facebook een uur lang in het Arabisch tekeer tegen de Rotterdamse burgemeester. Zo noemt hij hem een vijand van de islam die de rechten van moslims bestrijdt. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof zegt dat Jeneit met deze woorden bijdraagt aan een radicalisering in de richting van jihadisme. En dan in NRC Next een reconstructie van de lobby om de nieuwe donorwet. De Eerste Kamer stemde zes weken geleden, net als de Tweede Kamer... met één stemverschil in met die nieuwe wet. En daarbij waren verschillende Kamerleden essentieel. Kort voor de stemming in september 2016... gaf 50-plus-leider Henk Krol aan tegen de wet te gaan stemmen... Maar direct daarna kreeg hij twee telefoontjes... een van de Belangenvereniging van Nierpatiënten... en een van zijn neef Fons, die nierpatiënt is... en hem vroeg om voor de wet te stemmen. Volgens Krol gaf dat telefoontje de doorslag. En VVD-senator De Graven was ook eerst tegen... maar na een ontmoeting met een jonge hartpatiënten... veranderde ook hij van mening. Waar staat het nu al stil? Jolanda van der Velden. Nou, het staat behoorlijk stil op de A4 van Den Haag in de richting Rotterdam. Daar heeft vanochtend een te hoge vrachtwagen uh, wat beschadigd in de Beneluxenol, in de linkerbuis. Uh, de luidsprekers zijn daar dicht, dus er valt gewoon één, één tunnelbuis uit vanochtend. En dat is niet voldoende. Bijna een uur vertraging vanaf industrieterrein Polder tot aan Knopend Ketelplein. Hoe lang het herstel daarvan gaat duren kan Rijkswaterstaat me nog niet zeggen. Voor de rest uh, veel vertraging rondom Rotterdam en ook aan de aan de zuidkant van Utrecht. Daar noem ik toch nog maar even de A27 van Breda naar Utrecht. Een half uur vertraging tussen de brug Gorkum en Lexmond. Teruggeduid nu uit 1992. Tesmin Archer en Sleeping Satellite. I blame you for the Satellite en Tasman Archer. Zeven minuten voor zeven is het. Ieder jaar weer varen er meer dan 15.000 zeeschepen over de nieuwe waterweg bij Hoek van Holland. Maar om het Rotterdams havengebied bereikbaar te houden, moeten die nieuwe waterweg en ook het Botlekgebied dieper worden. Rijkswaterstaat en het havenbedrijf Rotterdam die gaan daarmee aan de slag. En daar praat ik over met de projectleider bij het Rotterdams havenbedrijf Edwin Hupkes. Meneer Hupkes, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe diep moet het uiteindelijk worden dan? Uh, de nieuwe waterweg wordt uiteindelijk uh, 16 meter 40 diep. En de botlek wordt 15 meter 90 diep. Dus daar moet flink nog even wat gebaggerd worden? Er gaat uh, zeker veel gebaggerd worden. We halen in totaal, denk ik, uh, 5 miljoen kuub, uh, specie... uit de nieuwe waterweg en de botlek. En waarom is dat nodig? Dat is uh, nodig om uh, uh, de scheepstype Avromax en uh, Nieuw Panamax uh, bereikbaar te kunnen krijgen voor, uh, voor de botlek. Avromax en... en Nieuw Panamax? Ja. Wat, wat... Het Panama-kanaal Panama is uh, recent verdiept. En uh, dat betekent dat uh, rederijen in, in heel de wereld hun uh, vloot gaan uh, bijstellen. En dat wordt een nieuwe maat. En daar spelen we in Rotterdam uh, ook op in. En die andere? Afromax, dat is een type schip wat uh, al langer vaart. Maar wat uh, uh, brandstoffen vervoert, uh, olieproducten. En dat is juist in de botlek uh, nodig om, om die bereikbaarheid daar te krijgen. Want er wordt in uh, botlek. Wordt, uh, uh, in de raffinaderijen van Shell en Esso worden brandstoffen gemaakt... en die kunnen dan geëxporteerd worden met afrommakschepen. Ja, maar het is eigenlijk dus de bedoeling... dat, uh, dat, dat we straks uh, geen nee moeten verkopen aan dat soort schepen... Dat die, dat die Rotterdam niet meer kunnen aandoen? Precies, die kunnen Rotterdam dan aandoen... en dat uh, vergroot oh, dat... de concurrentiekracht van Rotterdam. Oké, okay, maar uh, dat is nu nog niet zo, dus die kunnen nu nog niet naar binnen daar? Ja, en niet in de botlek. Ze kunnen wel naar binnen... maar dan naar de Europoort of de Maasvlakte... maar nog niet vol naar de, de botlek. Oké, okay, ja. Dus be belangrijk voor de positie van uh, Rotterdam? Dit is heel belangrijk voor de positie van Rotterdam. En wij uh, spelen hier maar in op uh, zeg maar de, de, de huidige vraag van, van de bedrijven in de botlek. Maar we spelen ook in op de vraag voor uh, de transitie... met meer biobased uh, uh, industrie in de botlek voor de toekomst. Biobased industrie? Ja, biobased. Dat wil zeggen dat er biobrandstoffen gemaakt worden. En bio die biobrandstoffen moeten ook geïmporteerd en of geëxporteerd kunnen worden. Wat gaat dit grapje kosten eigenlijk? Um, dit gaat in totaal, het havenbedrijf en reclaten staan doen het samen... Uh, gaat het tussen de 50 en de 70 miljoen euro kosten. Maar het moet heel veel meer opleveren, neem ik aan. Uiteraard, uiteraard. Dit is iets wat heel belangrijk is voor de BV Nederland in het algemeen. Uh, om om zeg maar, de, de concurrentieslag met alle andere Noordwest-Europese havens... goed te kunnen blijven voeren. En het gaat uiteraard meer opleveren. Is dat eigenlijk een gespecialiseerde klus, dat, dat of? of... Kunnen al die Nederlandse baggenbedrijven dat? Uh, we hebben een, uh, een tender uitgeschreven op de markt. En uh, daar hebben we inderdaad alle grote Nederlandse uh, baggenbedrijven op ingeschreven. We hebben uiteindelijk het contract gegund uh, aan Boscalis en aan Van der Kamp. En, dus en dan... is een klus die ze prima kunnen klaren. Ja. Want dat, hoe gaat dat eigenlijk met, met zo'n grote zuigeren? Het gaat met een sleephopper. Uh, en die sleephopper dat is inderdaad een soort grote stofzuiger die dan in de Nieuwe Waterweg en, uh, en de Botlek uh, het zand en het slip en het klei opzuigt. En vervolgens uh, kan uh, dat verspreid worden op zee... of als het vervuild is, dan kan het in de slufter. En, uh, dat is een baggespeciesdepo wat we in de haven hebben. Nou, wanneer moet dit klaar zijn? Wij denken ongeveer zes maanden over baggerwerk te doen. Uh, dus dan is uh, de, de haven op diepte. We hebben nog een aantal uh, ondiepliggende kabels en leidingen... die ook nog verwijderd moeten worden. Dat verwachten we de meeste van aan het einde van het jaar ook verwijderd te hebben. En dan zijn we ook voorlopig voor een, een paar jaar klaar? Voor de Botlek zijn we dan eigenlijk helemaal klaar. Want de, botlek, uh, kan niet, uh, de waterwegen aan de Botlek kunnen niet dieper... vanwege de ligging van de Maaslandkering... en vanwege de uh, diepte ligging van de toekomstige tunnel. Oké, okay, goed. Nou, uh, Er wordt aan begonnen aan die klus. Dank voor de uitleg uh, erbij. En dan weten we een beetje wat daar aan de hand is. Edwin Hupkes is dat, projectleider bij, de Rotter bij het Rotterdamse havenbedrijf.